Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het zoeken naar overlevenden in Turkije en Syrië zit er bijna op. Dat zeggen de Verenigde Naties. Reddingswerkers gaan nu vooral noodhulp verlenen. Dat betekent dat ze gaan helpen met onderdak en voedselregelen... De Nederlandse reddingswerkers gaan vandaag naar huis. Het was behoorlijk zwaar, zegt de teamleider. Dat is zeker waar. De mensen hebben zeker de eerste dagen heel erg weinig geslapen en heel hard gewerkt in het veld. En daarnaast de, de mentale belasting van enerzijds de euforie van de redding en anderzijds de teleurstelling als het niet lukt en slecht nieuwsbericht en weer verder moeten, dat is enorm zwaar. Ze hebben in hun week tijd twaalf mensen en een hond weten te redden. De meeste grote bedrijven doen nauwelijks iets om hun uitstoot omlaag te krijgen. De onderzoekers hebben 24 bedrijven gecheckt, zoals Apple, Amazon, H&M en Volkswagen. Die beloven dat ze in de toekomst geen CO2 meer zullen uitstoten... maar volgens de onderzoekers komt daar nog maar weinig van terecht. En cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle... hebben patiënten onder druk gezet om een hartimplantaat te nemen. Dat schrijft NRC... De krant sprak met vier patiënten. Eén van hen werd naar een buitenlandse kliniek gevlogen, waar een cardioloog zelf ook geld in had gestopt. Er loopt ook nog een corruptieonderzoek naar artsen van het Isala. En er wordt de laatste tijd wat afgestaakt. Vandaag leggen vuilnisophalers in Den Haag het werk neer. En vanaf woensdag begint er in Rotterdam eenzelfde soort staking dan voor zes dagen. Regeringspartij D66 baalt van alle stakingen. Wat je hoopt is dat we dat goede, die goede Nederlandse gewoonte. dat je begint met elkaar aan tafel zitten, kijken of je eruit komt. dat we dat een beetje kunnen vasthouden. Ik bedoel, stakingen kennen we uit Frankrijk. Nou, ook steeds meer uit Engeland natuurlijk. Wat je hoopt is dat we niet een soort Frankrijk worden. waar elk gesprek begint met een staking. en we daarna nog eens gaan praten. Dat is niet goed. De afvalophalers in de verschillende steden staken voor een beter loon. Hun bazen willen daar voorlopig niet aan meewerken. En het weer nog op sommige plekken nog mist. Verder een droge dag met vooral in het zuiden en midden van het land best wat zon. In het noorden blijft het wel grijs. Het wordt 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er rijden door een aanrijding tussen Schaken en Annapallona geen treinen. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM.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 Ja, we, we gaan naar de tweede uur. Ja, Naadloos want, uh, gaan wij over naar de tweede uur. Mooi zo uur. gezellig met Sons. Nop aan het praten. Zijn. Ja, absoluut. Ja, we horen net uh, Ellie Golding met de Lights. En um, kijk, komende zaterdag, dat weet je ook, uh, uh, Ben, is er zo'n voor de Light Walk. Ja, ik uh, was er bij de eerste uh, editie. Ja. En je weet niet wat je ziet. Nee, het was mooi. Het was uh, zo mooi. Mensen, heb je meegelopen? Mee nee, ik ben een stukje mee, mee oh, om okay. te kijken. Ja. Uh, want Le Champion doet dat en wij hebben natuurlijk kennis aan, het land, aan Champion via circuiren. Dus die meneer zei: Kom even kijken. Die mensen zet, die, uh, schrijven zich smiddags in, uh -huh. gaan het dorp in en moeten zich dan melden om een kwartier voor hun starttijd. Nou, die halve Engelbertstraat, die stond vol met mensen in de rij, want de, de, de start was in de seinpost weg en dan gingen ze over de boulevard heen. De Red Bull stond helemaal uitgelicht. Het was echt fantastisch om te zien. Maar. Ook, het is heel goed voor want als je zo'n vijf tot achtduizend man... smiddags in je dorp hebt... Ja, is knap. dat is knap, perfecte natuurlijk. Ik, ik heb het er met Nop, had ik net erover, ja. uh, dat het daar de finish was. Tot twaalf uur moest uh, Marcel uh, Rabbel. ...moest hij die luider ja, uit Ja, we hebben hier uh, Nop uh, Bijnes. Uh, uh, goedemorgen. Goedemorgen, Nop, uh, goedemorgen, heren. Goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen. Uh, Nop Bijnes, die, uh, die, nou, die is bekend van, uh, van het licht. Van het licht. Het geluid. Uh, we hebben hem uh, in actie gezien tijdens de ijsbaan. Hè? De ja, uh, ijsbaan die dit, er was. Dit uh, jaar weer groot succes geweest met, met alle vrijwilligers. Met de uh, disco en alle, disco en, uh, alle dingen die die mannen verzinnen. Elk jaar weer voor ja. mij om weer als, als uitdaging zeg maar, in het ijs te krijgen. Dus, uh, ja, absoluut. Nou, dat is mooi. Ja, het was een mooie elfde editie. Ja. Er nou, zo, ik, ik zag dat één lampje stuk was. Dan kan je er niet meer repareren. Uh, ik heb het één jaar gedaan, maar ik heb <laughs> nu gezegd dat doe ik niet meer. Dat, uh, dat, dat kost heel veel tijd. Maar de, de uitdaging is, uh, je legt het erin. Je laat het aanstaan, het ijs gaat opvriezen. en dan hoop je dat het, het blijft blijft. Ja, want er het, het zit bijna 7 centimeter ijs op een lampje. Dus dat lijkt niks. Want je, je dat, als je het gaat beginnen. dat lijkt rond. Nee, dus 7 centimeter ijs komt erop gedurende de drie weken dat het er is. En dan is het eigenlijk heel grappig, dan, is het, dan zet Leo de kachel aan op, op, <laughs> op, op, op een ja. afbreekdag. En dan is het dus volgende kan ik de, kan de lampjes die weer uithalen. Ja, dus top, top. Heel erg leuk. Ja. Het was een proef uh, uh, vanuit uh, uh, de wens. Uh, eigenlijk Leo begon erover, van nou wil je dat proberen op? kan je dat doen? Toen ben ik naar mijn baas gegaan ik zeg, hebben we nog wat liggen aan letjes die ik mag misbruiken? Want het is gewoon, je, je gaat ze slopen eigenlijk als het ware. Op min, ja. min 30 in het ijs leggen, dat doet niemand. En het jaar dat ik het voor het eerst deed... Uh, toen kwam bij ons op de zaak uh, de vraag binnen van uh, Holiday on Ice. Of ik het logo kon maken voor uh, uh -huh. uh, Holiday on Ice in het ijs. Dus tijdens hun ja. uh, dingen. Heb ik gemaakt. Ik heb een mock-up gemaakt. Ik heb hem, uh, uh, uh, hij heeft gelegen in het ijs. Alleen de kosten waren etwat te hoog om dat in de productie te geven. Dus daar hebben ze van afgezien. Oh, wat jammer. Maar dat was heel raar. Het een ging met het ander. Leo kwam met dit idee. En later kwam er een wereldberoemd bedrijf en vroeg dat aan mij of aan ons om dat te maken. Dus dat was heel erg bijzonder. Ja, nee, dat begrijp ik uh, volkomen. Ja. Nou, we gaan wel praten over de Sun for the light. Light. He? Ja, ja. uh, komend weekend, komende zaterdag. Uh, wat, bijna wat, uitverkocht hè geloof ik. Nou, het, uh, het tikt uh, de nog aardig wat plaatsen. 6000 ja, is het. Ja. Dus, die uh, heb alleen de family behoord. Die was heel snel uitverkocht. Maar Bij 1500 mensen geloof ik. Hè. Ja. We mochten daar dan mee doen. Ik was jammer eigenlijk, want het was enorm populair. Ja dat, dat, dat is. Dat maar. Je met kinderen en zo. Ja, op, er was ook wel wat, wat, wat, wat verwarring met, uh, op, de, op, de, op de site met de kosten. Ja. Dat heb ik dan van, van andere families gezien en gehoord van hey, dat, dat, dat klopte niet helemaal, dat ook niet helemaal. Dus we hebben een heleboel mensen gewacht met inschrijven. En op het moment dat het dan duidelijk werd, ja, waren ze eigenlijk te laat. Dus dat is ja. wel jammer, zand van de ja. families. Maar ja, volgens mij is dat een waanzinnig evenement voor ja. de, voor de ja. hele familie. Dus ja, uh, ja. De maar... vraag is voor de hand: wat, wat ga jij doen uh, met Ja, ik, ja. Uh, ik, uh, ik, uh, ik was uitgenodigd uh, om uh, in ieder geval een, uh, een offerte neer te leggen voor het uh, Kerkplein. Uh -huh. Dat is uh, tegenover uh, Brazé en uh, Mio en uh, uh, Le Bar op de hoek. En bij natuurlijk uh, het plein mm -hmm. En uh, daar stond eerst, uh, heeft die container zeg maar uh, rechtstandig uh, gehoekt uh, in het, op het plein gestaan. Maar we krijgen nu een plekje aan de, aan de uh, uh, kerkkant. Mm -hmm. En uh, nou, daar ga ik wat muziek verzorgen. En dat uh, met uh, ikzelf ga wat uh, lekkere ouderwetse disco draaien. Om maar in het discothema te blijven in dit, in dit verhaaltje. <laughs> en, uh, en ik heb uh, Mike Daanen geboekt om uh, te zingen. En dat was uh, een paar jaar geleden ook een groot succes. Dus die, die komt lekker zijn, zijn vrolijke noten doen, doen ja. schallen door de boksen. Dus het kan wat geluidsoverlast. Ik zal het alvast zeggen, er kan wat geluidsoverlast komen nou, van het ja, Kerkplein ja. op die avond. Maar <laughs> zijn het, duurt, we hoor. Het, duurt het, het duurt tot twaalf uur, dus dat is de ja. ding. En daarnaast ga ik natuurlijk een paar leuke lichtobjecten uh, Ja, creëren. die lichtobjecten, wat ga je doen? Ik, uh, ik ga nu niet alles verklappen. Ik laat het een beetje in het midden, maar ik ga wat leuks doen vanuit, uiteraard vanuit de, de container. Mm -hmm. uh, Ligt natuurlijk ook geheel aan het weer. Niet al mijn lampen zijn uh, storm en watervast. Dus ik uh, heb mm -hmm. wat fragile dingetjes liggen. Die moet ik er binnen houden. En dingen die ik er buiten kan gooien. Die hier, daar maak ik wat van. Maar ik hou dat nog eventjes uh, als, als een verrassing. En uh, de start-finish is dit jaar verplaatst. Dat is op de kleine krocht bij de, het gemeentehuis. Aha. Daar komt ook een, uh, een, uh, ook een container te staan. Daar hebben ze een, een andere DJ. Daar mag ik ook het licht en het geluid wel voor verzorgen. En de stroomvoorziening. En die hebben een, uh, een, uh, een eigen Marcel van Ray... Uh, ...gevonden om op te warmen, zeg maar. Ik, ik pseudo, -Marcel ja, van Rijk. Ja, pseudo Marcel van Pseudo We gaan kijken of dat een beetje... Kan. ...en anders moeten we volgend jaar maar beslissen... ...dat Marcel het zelf maar weer komt doen, denk ik. Maar ja. de mevrouw van ja. de, Le Champion... ...die was uh, ja, blij met alle informatie die ik had. En ze had, uh, de overdracht was niet zo heel duidelijk geweest, geloof ik. Dus die, die, die komt nog voor wat uitdagingen te staan... aanstaande mm. zaterdag. Maar dat mm. gaat goed komen, denk ik. En ik hoop op mooi weer. Ja, het nou, weer blijft de komende tijd uh, tamelijk rustig. Ja, als het, maar koud, koud is niet erg. Maar vorige, de vorige editie was uh, heel veel wind. En uh, best ja? wel wat regen. En waar, toen waren er wat dingen afgelast op het strand. Toen hebben ze de, ja. de, de, de, de loop ook wat ingekort. Was jammer, maar wel, wel natuurlijk uh, te begrijpen. Dus ik hoop dat ze dit jaar gewoon lekker ja. volle, volle ja, kunnen lopen. De, de licht... Uh, de kunstwerken in de duinen, die, die stonden op omwaaien. Ja, ja, ja, afbrin, dat, ja het, het, het was, ik denk dat het zomaarwinkel 7 of 8 was. Ja, ja? Het, het ging natuurlijk ja. helemaal naar, uh, naar ongeveer Bentveld. Ja. En dan over het, over het pad weer terug. Weer terug, ja. En daar stonden van die hele grote witte Groot. dingen. Ja, dat is, het is de uitdaging. Zandvoort is altijd een uitdaging met wind en met water en, uh, en uh, dingen. Maar qua, qua lichtobjecten, het is super gaaf om te zien dat dat voor een dag is. Ik heb jarenlang gewerkt voor de Amsterdam Lightwalk, zeg maar eventjes. Dat staat natuurlijk een wat langer en uh, ik heb ooit een keer met de uh, Helians natuurlijk geprobeerd om een soort, ook een soort zo'n wandeling door het ja, is, is, doorheen is, heen, heen te maken. Je ziet dat in, uh, in Amsterdam nou, hè. het trekt heel veel uh, publiek ja. rondvaartboten, acties, noem maar op. Ja. Zou, het, zou het voor Zandvoort wat zijn? Het grote probleem... Is het is te groot. Nou, het is niet te groot, het is te duur. Okay. De, de, het, het, het, het, de, uiteraard is er altijd wel ergens geld voor te vinden. Alleen als je naar gaat kijken dat je één object in Amsterdam uh, uh, maakt en dat dat tussen de 50 en de 100.000 euro kost. Eén. En er staan er nogal wat. En sommige worden hergebruikt. En sommige worden uh, dingen... Het is, het is heel moeilijk om, om, om je... Uh, de, de kunstenaars die maken iets... Dit hebben ze al eerder gedaan... Die komen dan naar Nederland toe... En dan gaan ze een bedrijf zoeken... Waar ze dan dat kunstwerk kunnen laten maken. Mm -hmm. Sommige kunstwerken komen naar Nederland. Nou, dan heb je transportkosten gigantisch... Nou. Uh, al dat soort dingen. Met uh, even te dan. Dus dat is allemaal wat duurder. Maar ik, ja, het, het, het maken van een kunstwerk met een kunstenaar is gaaf. Heb ik dus vier, vijf jaar gedaan. Hmm. En uh, er zijn er nog steeds drie die uh, over de wereld heen gaan. En dat is wel heel gaaf om daar een ja, uh, ja. deel van uit te maken te ja. hey, zijn. Je doet nou die Lightwalk. Ja. Maar je doet ook uh, podiumverlichting hè, voor de, voor de ja, festivals. Voor alle festivals en ook, weer. Uh, ja. Tegenover uh, Laurent Hardy en zo. Ook ja. Is er een groot verschil tussen. Wat je zaterdag gaat doen en het belichten van het podium? Uh, nou ja, kijk. De, in, in deze vorm is de, het licht is eigenlijk het, de, de, de, de hoofdmotor. Dus dit, anders heet het de Light Walk. Anders mm. kan je het net zo goed een festival ja, lichtfestival ja. noemen. Nou, dat is het niet. Uh, uh, het, het geeft altijd een stukje erbij. Ik, uh, uh, ik geef als voorbeeld uh, Yves Berendsen. Die uh, hebben we natuurlijk nu voor het tweede jaar gehad, uh, uh, afgelopen zomer. En. Ik wil dan toch weer iets speciaals doen. Elke keer weer en elke keer weer anders. Ik maak het mezelf ook niet altijd even makkelijk. Dat zeggen de meeste mensen om me heen ook. En dan zeggen ze van ja, maar wat wil je nou, wat wil je nou doen? Ik zeg nou, ik, zeg, ik wil dat het eruit komt. En ja, eruit, niet dat ik het filmpje eruit, van, vriend, uh, van 2020 ja. zie en 2021... dat het allemaal hetzelfde is. Dat vind ik niet zo leuk. Dus uh, ik probeer er altijd wat mee te doen. Dus dit ook weer, moet ik meer, weer even kijken van wat kan er. En uh, wat kan, kijk ik eigenlijk s morgens? Naar het weer. Uh, hoe, hoe komt dat in je op dan? Want ja, dat, dat, je hebt je spullen. Je, je, je bent, komt aan, je hebt een, een, een auto met spullen. En je denkt: Nou, uit. dat ik, het nu een keer zo doen. Ik, ja. <laughs> nou ja, de, eigenlijk, eigenlijk is dat wel het verhaaltje. En, en, en, en, en soms is het: uh, Oh, dat heb ik al een keer gedaan. En, uh, of dat was een succes. Uh, uh, mensen kijken ernaar. En uh, ja, kun je niet wat anders? Ja, heb ik wel. Ik probeer altijd iets anders te doen. En ik doe dit al. Uh, nou, ruim 30 jaar, zeg ja. maar. En dan is het wel elke keer toch weer... Het is ooit begonnen met de begloeilampen. Nou, en als ik dan nu zie wat ik daar nu mee heb... dan denk ik, nou, dan mag ik best trots zijn... in ja. de afgelopen 30 jaar waar ik naartoe ben gegaan. Maar ja, het, het blijft een fenomeen. en uh, Na elk concert waar ik naartoe ga in, uh, in, uh, in, in, in de wereld. Als je nou naar kijkt. Ik kijk altijd naar de techniek. Ik kijk altijd naar wat gebeurt er. Wat, wat is zo gaaf. Ja. Uh, uh, dit jaar uh, als, als een van de hoogtepunten. Een Formule 1 auto op een letscherm En die komt dan in Mexico omhoog. Naar, naar blijer komen <lacht> ja, ja, ja, je? Ja, ja, ja. ja. Hoe, hoe, hoe bedenkt zo iemand dat? Dat is zo gaaf. En ja. dat is, uh, nou ja, we hebben het natuurlijk in Zandvoort ook gezien. Uh, op het circuit. Uh, de, de, de schermen, de, de, de, uh, de bouwlampen, de dingen. Het is allemaal zo gaaf geworden. En ja, entertainment. En, en bij entertainment hoort tegenwoordig rook, de vuurlicht. Uh, heel veel licht. Heel veel licht uh, maar ook die vuurelementen, ook die, die, die confetties, die, die dingen. Iedereen zegt dat, ja, dat moet erbij, weet je wel. En dat is, uh, Vrienden van Amstel, is daar een mega fenomeen bij. Uh, dit jaar hebben ze weer zichzelf overtuigd om een hele band op z'n kop te zetten. Maar echt letterlijk en figuurlijk, ja. dat is, heb ik nog nooit eerder in, in, in mijn leven gezien. Nou, ik en, heb mijn mond viel open toen ik het zag, want dan ziet ze echt helemaal het nou, podium zo. Ik weet dat de, te de techniek <laughs> daarachter is waanzinnig. En zelfs het, het simpele barretje wat omhoog getakeld wordt <laughs> ja. en die even door het uh, uh, zaaltje heen gaat, dan denk ik bij mezelf, Toen jongens, jongens, jongens. Ja, en, en ja. Jullie, de luisteraars, jullie, jullie hebben geen idee wat voor techniek en wat voor problemen daarachter kunnen zitten. Ja, want sinds de invoering van de LED verlichting is er een hoop veranderd natuurlijk. Hè? Ja. En je hebt natuurlijk ook uh, de computergestuurde uh, ja. toestanden. We hebben de, de, de, de Digi-Led noemen we dat maar eventjes. Maar al die technieken zijn zo versneld in, in de afgelopen vijf jaar. Daar is niet tegenop te bedenken jij, jij, moet, jij moet ook wel investeren wat dat betreft. Ja, dat ja ik investeer elk jaar investeer ik in bepaalde dingen. En gelukkig heb ik ook zeer goede collega's in de buurt nog die ook investeren. Dus dan kunnen we elkaar een beetje helpen. Een beetje helpen ja, ja. En uh, het bedrijf waar ik voor werk in Amsterdam, die innoveert ook. En dan kan ik altijd zeggen... Hey, geef mij eens de nieuwste techniek mee om uit te proberen... of dat nou eens lukt, of ja. wat we bedacht hebben. Dus dat is ook wel heel erg leuk om daar die combinatie mee te kunnen Want je maken. Want ziet, je ziet in het buitenland wel eens dat, dat, dat er gebouwen verlicht worden, zeg maar. Ja, dat hebben wij, ja, daar dat zijn is... wij nu op dit moment uh, uh, niet marktleider in... Uh, uh, maar een, een heel klein bedrijfje uit Amsterdam... die heeft op dit moment de vijftiende gebouw in uh, Abu Dhabi uh, ja. mogen uitlichten. Abu Dhabi, Dubai... Hoe uh, is dat die uh, hele grote flat? Uh... Nou, die hele grote flat is door een Belgisch bedrijf gedaan. Alleen de, de aansturing is door een Nederlands bedrijf gedaan. En daar zijn wij nu in bespreking mee om dat te gaan... Want wij maken daar een heel apart aansturing voor. En dat is wereldwijd, staan ze te springen om dat fenomeen dus Want je kunt bijvoorbeeld op bouwerspalles, Palace. noem maar wat, kun je een hele voorstelling maken. Ja, dat gaat dan met videomapping. Dat is dan weer een hele andere techniek. Daar plakken ze meerdere projectoren over elkaar heen. En dan kan je dus bijvoorbeeld een voetbal laten verdwijnen. En dan komt er in één keer een raceauto voorbij en... Daar is een heel mooi festival voor in, uh, in Eindhoven. Dat is oh ja. ook een light festival. En die hebben uh, op het oude Philipsgebouw... dat kan je terugvinden op YouTube... hebben ze een hele mooie mapping gedaan. En dan lijkt het net alsof dat hele gebouw instort. En dat er water zo ja. toe komt. Dat, dat, dat ik is waanzinnig. Ja. Ja. Ja. Ja, dat is uh, uh, mooi voorbeeld in Brussel. De, de, de, op de Grote Markt, de Oude Kerk. Hadden ze een, een heel uh, Chinees tafereel gemaakt... met uh, draken die dan door die kerk heen gingen. En ja. inderdaad. Ja. dat was ook, Maar dat is een videomapping. Heb ik, ben ik aan het kijken of dat, of dat ooit nog kan op het, uh, op het, uh, uh, het, uh, het gebouw uh, De Watertoren. Want ja, waarom, dat lijkt mij wel heel mooi. gaaf. En dat moet eigenlijk nu, nu, nu moet gebeuren. Je moet ja, hem niet laten instorten. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat, dat, gelukkig is dat alleen maar op beeld. Okay. Nee, maar dat, dat, dat, dan hebben we het wel over apparatuur die enorm duur is, neem ik ja, aan. Ja, de, de, mijn uh, um, voorbeeld in, in Zandvoort is uh, Marco de Boer. Uh, uh -huh. Bij een heleboel bekend als uh, Van de Primo Exposure. En uh, Primo bestaat nog steeds. Uh, Marco is uh, uh, zeer bekwaam in het uitlichten van, uh, van mooie gebouwen. Mm -hmm. uh, het laatste project wat ik met hem gedaan heb is in uh, uh, Beheemse Erda Hout. Heb je de, het marmeren uh, kantoorgebouw? En daar hebben we vier hele strakke lijnen langs de kant van de, van de gevel uh, moeten maken. Hele grote uitdaging geweest. Uh, uh, heel veel problemen mee gehad. Uh, uh, maar Samen met Marco zijn we met het bedrijven het ook uitgekomen. Ah, het pro en, uh, is het, het, het wel product gaaf. was heel mooi. Het product is heel gaaf. Alleen als je dan weet wat erachter zit, ja, is het ja, ander, is dan, het dan een zie je niet dat je op de beugel staat. Het, dat ziet niemand. Die blauwe lijnen bij de, uh, uh, de raai is bijvoorbeeld ook zo'n voorbeeld. En daar hadden we iets gedaan en wij wilden hem dynamisch maken. Dus wij wilden hem kleuren kunnen laten wisselen. Toen zei die meneer: Nee, dat is veel te kietserig. Wij kiezen voor blauw. Nou, dat is hartstikke mooi. Het bedrijf heeft ondertussen al drie keer de lijnen moeten vervangen... want het product ja. dat ze hebben gebruikt was niet goed. Dus. Was niet goed. En dat ja. staat daar constant aan. En ja. dat zijn ook dingen die mensen niet weten. LED is duurzaam, maar LED hoef je niet vaak te vervangen. Maar dat wil nu niet zeggen dat LED niet veel stroom wil vreten. Ja, want, ja. Hoe ja. meer je je lampjes je neer kan zetten, hoe meer je stroom je gaat vreten. Dus mm -hmm. mensen zijn altijd daar een beetje... voor hun huis is het prima. Maar als ja. je de discotheken gaat kijken en clubs en in hele grote gebouwen... is het wel duurzaam. Dat is alleen omdat het duurzaam dat je niet vaak hoeft te vervangen. Maar heb, heb je, qua stroom... Heb je dan meer nodig? Uh, nou, met de wensen met, van de... Met, van de ja, met de architecten wensen, wat we heel vaak hebben... is dat het, die gaan over de top. Dus die, die ja, komen ja. met een plan en die, die, die, die gaan iets zeggen. Nou, dan gaan we dat proberen te maken. En, en, en samen kom je er wel uit. Maar dan kom je op een gegeven moment uit... dat je eigenlijk met twee TL-balken... had je het op kunnen lossen. Er zoek of, over. Of je, ja, <laughs> of je hebt dit... Nou ja, dat is dus het verhaal. Maar dan wil ze ja. zeggen... Nee, we krijgen subsidie voor duurzaamheid, dus we willen met led. Ah, ja. ja, maar dan moet u ongeveer acht keer zoveel neerhangen... en hetzelfde resultaten krijgen. Uh, <laughs> dat, dat, dat, soort, <laughs> dat soort zaken, dat, daar, daar kom je vaak mee, uh, mee in aanraking. En uh, een mooi voorbeeld is uh, de, het uh, in... Um, moet ik even nagaan, niet exact is dat, maar... Uh, um, de, de, de, de, de software van uh, Max Verstappen. Hoe heet die nou? AFAS. Het Avast Theater. In, uh -huh. uh, in, oh, in, nee, ja. in Leusden, nee, is een volgens mij. Oh. Uh, oh Avast Stadion. Ja, dat is Stadion is dat. Ja. Ja. Maar ze hebben ook, ze hebben ook theaters. Ja. Maar ze, hebben, ze hebben, er een paar. hoor, hebben ze okay. er maar. Maar dan hebben we dus met de, met de, eigenaar zelf hebben we een heel plan geschreven voor zijn nieuwbouwproject mm -hmm. in uh, uh, waar het theater in kwam, waar zijn kantoor in kwam, en dat is schitterend mooi geworden, en dat is ook wel een paradeplaatje voor hun, maar ook voor ons bedrijf mm -hmm. van, nou, dat ziet er wel goed in elkaar. Dat is, uh, en, ja. en wereldwijd, wat ik zeg, het, we, we zijn goed bezig. Ja, lekker. Maar je rijdt nu rond in, in, in je bekende... In mijn eigen opbus. In, in, in je eigen opbus. <lacht> maar heb jij niet inmiddels een, een vrachtwagen nodig? Uh, nee, nee. Ik, uh, verre van dat. Ik hou het op een klein busje. <lacht> en mijn, ja? uh, mijn collega's, die hebben, die hebben de grote busjes. Die hebben de grote, oh, hebben de nog. grote jongens die, bij Dat komt wel goed. Nee, ik, uh, ik hou het klein, uh, Hans. Nou. Ik heb, uh, ben in mijn eentje. En ja. ik heb een uh, paar uh, zeer goede vrienden die me helpen. In, in, in goede en in slechte tijden zegt dat, dat maar. En uh, precies wat ik hier nu doe op Zandvoort, is leuk, het leukste wat ik heb. Uh, ik heb vroeger voor uh, de hele grote gewerkt. En dat heb ik allemaal gedaan. Uh, ben over de wereld heen geweest. Maar dit is eigenlijk het leukste. Ja, en in ja, mijn eigen ja. dorpje. En dan kan je veel leuke dingen doen. Ja. En uh, dat, ik raad ook aan jongere gasten om daar zich een beetje in te. In te mm -hmm. doe, uh, in. doe je ook nog veel op het strand met de elektriciteit en dat soort dingen? Ja, vragen. heb ik ook nog wel wat. Ik heb, uh, we hebben wat meerdere, wat meerdere mensen. Dus, die, uh, dus dat is wel goed. Oké, okay, nou, ik kreeg het feitje dat we een beetje moeten afronden. Ja, want ik je, had het al je kan maar... er mooie verhalen over vertellen. We kunnen nog Ja, we kunnen nog uren praten. Maar dat, dat is een beetje lastig voor de ik andere gasten ook. Nog wel één uh, laatste vraag. Hoe ja. laat begint jouw uh, uh, licht? Staan, wij staan om zes uur staan we stand-by. En om zeven uur is eigenlijk onze, de start... Onze, dus dan beginnen we ook, maar daarvoor is het... Er is altijd wat reuring in het verhaal. En dan ja, hoe later het wordt, hoe meer lichtjes je gaat zien. Ja, ik dus heb dat, net uh, nog even gekeken wat het weer wordt. Uh, rustig weer is het. En uh, ja, dan, uh, matige wind. Dus uh, volgens mij komt het helemaal goed. Dan kunnen we de, de, de avond op de rastje ja, nou Ja, dat gaan we zeker doen. <laughs> bij Mio. En dan gaan we lekker naar uh, Je naar, kan, de, je de kan een liedje bij me aankomen vragen. Dat doen we. Hé, Nop, hartstikke bedankt. goed weekend nog. En we komen hier volgende week terug volgende week. Hartstikke goed. Oké ook We gaan uh, muziek draaien en dat is uh, waarschijnlijk... Uh, Hup, daar is Willem of niet? Ja, correct. Helemaal. Van uh, Ed en Willem Bever. Wie ke met, uh, met kent ze niet? Een bouwproject te maken. Ja, dan kunnen we een bouwproject. Daar gaan we zo over praten. Oh, alles is nou een overstroming, Willem. Daar is Willem met de waterpomptank. De nijtank of de combinatie combinatietank. Uh, daar is Willem met de waterkomt dan Want Willem is niet bang Je hoeft het maar te vragen ja, uh. Dan staat hij al te zagen oh, oh, oh, oh. Te kotteren en te boeren De gaatjes in je oren nou, Als je maar kikt Als je maar kikt Is Willem hier een flik Hoi! Uh, daar is Willem met de waterkomt De nek dan Of de combinatie dan. Met de water komt dan Want Willem is niet bang Zit er iemand in de dolles Roep Willem Hij kent alles. Nou alles Want Willem weet van wanten Jij ja, vraagt dan mijn klanten Als je maar kijkt Als je maar kijkt Dus Willem die het flik. Hoi! Hey! Hey! Daar is Willem met de water komt dan De meid dan wordt de combinatie dan. Huh? Daar is Willem met de waterkomtang, want Willem is niet bang. Willem, Willem, heb wil jij dat al geleerd? Op de technische Beverschooman. Mijn broer, wat is een prima vent? Dan Die van de zweep het klappen kent. Oh. Een goede wakkerman tot de met. En plicht getrouwd tot in zijn bed. Mm -hmm. Daar ligt hij starend naar het behang. Met, met naast zijn hoofd zijn waterkomtang. En smorgens dan begint het weer. De water komt dan, de naaste dan, op de combinatie dan. Huh? Is Willem de naaste de is, is dan, de water komt dan, de naaste Als je allemaal als je dan, kikt als je dan, kikt dit die de naaste de de water komt dan, de dan, de Ed en Willem Bever uh, hoorden we over uh, de hub, daar is Willem. En dat gaat over het bouwen. Hè? En we hebben het uh, met bouwen ook over de bouwprojecten in Zandvoort. En uh, onder andere is daar een van in de aanje van de Molenstraat bij het bekende gebouw van Kenemieu. En uh, we praten daarover met Cor van de Geest. Goedemorgen, Cor. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, de uh, Kenemieu Zandvoort. Sorry? Je zit op de fiets en zet hem zelf even neer. Ja, ja, maar. Uh, ja, KMU staat al een tijd leeg. Dat is. Uh, ja, al bijna al twee jaar, hè? Al twee jaar, maar is het al twee jaar, ja? Ja, ja, ja. ja. Dat is eigenlijk. Ja, ja, kijk, uh, het ging al moeizaam. We moesten daar horen gaan investeren. Ja. ...zag ik in de prognoses nou niet dat dat er allemaal uit zou komen, mm -hmm. en toen kwam corona toen was het klaar. Ja, dat was jammer, want uh, uh, opeens ging het dicht en uh, ja, er kon niks meer, ja. um, want uh, Marcel deed het goed hè, daar toch, de, de, daarvoor? Ja, Marcel heeft 24 jaar veel gewerkt, ik zit gelukkig nu bij een andere sportschool, Ja, klopt. Ja. en uh, dat vind ik heel fijn, ja. want uh, ik ben er laatst geweest, het is best een mooie sportschool. Ja, mooi, mooi gebouw ook, ja. Ja. ik ze alle, alle goed. Uiteraard, begrijp ik, ja. Nou ja, Kennemieu heeft een enorme uh, uh, zeg maar, geschiedenis in Stanford ook. Want dat gebouw, dat is in 1966 gebouwd, uh, geloof ik, hè? Ja, door Willem Buchel. Door Willem Buchel inderdaad. En, Willem uh... Buchel is natuurlijk een legendarische uh, zandvoort die nog steeds leeft. Ja, net, absoluut. Ja, ja, we kennen hem allemaal Die, al. die belt me nog wel eens af en toe. En, en, en dan kunnen we nog wel smakelijk over allerlei dingen praten. Want ik heb hem in de wereld natuurlijk wel tegengekomen. <laughs> ja, <laughs> ja, je kent hem natuurlijk goed uit de judowereld. Dat, uh... dat kan niet anders. Krijg je nog prima overleggen. Ja, dat begrijp ik, ja. En alle nieuwtjes en, en uh, ontwikkelingen in de judo-wereld ja. doornemen. Leuk. leuk. Ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Dus je spreekt hem af en toe nog wel, Willem? Ja, dat, uh, ik ben laatst Amsterdam geworden, dan belt hij me op. Oh, dat mooi. leuk. Het is weer een hele eer om Amsterdam te worden. He? Ja, dat begrijp ik. Ja, ja, ach ja. zegt het je niet zoveel. Ik, nee, heb, ik nee, heb namelijk nee. van dezelfde, Wim, gehoord dat je daar ja, inderdaad zegt, nou ja, ja, ja, maar... Nou, achteraf... ik denk dat Willem er blij mee was en ik. Ik, denk ik ben veel blij <lacht> dat Willem <dat lacht> een wereldkombiel is geboren. Ja ja, ja, ja, ja. En dat soort dingen, daar, daar was ik meer van. maar ja. Mag er niet doen. Want hoe, hoe, hoe is dat destijds gegaan, om even de geschiedenis erin te duiken? Je, je hebt het overgenomen van Willem Bussiol. Ja, ja, Willem wilde stoppen. Die was er in 65 en uh, ja, ja was bijna niet te verkopen ja. En toen uh, zijn we er samen uitgekomen. Oké. Okay. Uh, toen ben, heb ik dat daar helemaal verbouwd. Uh, hmm. In Barcelona een fantastische bedrijf bij gevonden. Hmm. Die daar 24 jaar uh, met al zijn ziel en zaligheid gewerkt heeft. Ja. Maar ja, uh, het blijft zand wordt, uh, Uit de zee komen geen klanten. En uit de duinen komen geen klanten. Zowat. Dat klopt. En dat is toch een beperking die je altijd daar hebt. Ja, dat is jammer hè. Want uh, je hebt geen achterland in ja. feite. Nee, en, en ja, uh, ja, het ging wel, maar. het... het uh, dus het laatste jaar moest ik bijna 5,5 euro meenemen Nou, toen was het gewoon klaar. Nee, dat ben ik ja, klaar, ik kan me voorstellen. En um, ja, toen kwamen de bouwplannen. Ja. En dan ga je de ambtenaren ontmoeten en ja. de gemeentes. En, en... <laughs> maar god zeg. Ja, ja, ja. ja we zijn al twee jaar bezig om dit los te trekken. Dus ja, het is niet van een leien dochje gegaan. Maar, wat... maar dan, dan had je een ambtenaar die er bijna mee klaar was. En die uh... oh, die gingen we weg. Ja, kon je eigenlijk weer opnieuw beginnen? En dan oh. moesten we ik uh, weer een, een dingetje hebben over torretjes. of er geen torretjes waren. Nou ja, ga <lacht> maar door. Um... Maar nu is, is het wel zover. Ja, begrijp ik. Wat, wat waren de grootste hiccups uh, in, het, in het traject? Nou, vooral dat, uh, dat uh, er niet genoeg ambtenaren zijn om dit goed te beoordelen. Okay. En dat uh, uh, als je daar bent, bij... en ik ga echt van een aantal mensen die echt ons wilden helpen en echt de goede willen waren. Ja, als een ambtenaar daar twee maanden mee bezig is geweest en het, het is bijna final... ...en die gaat weg en er komt weer iemand anders die eerst ingewerkt moet worden en al die dingen meer. Ja, daar zijn we behoorlijk te dupe van geworden. Ja, dat is heel vervelend natuurlijk. En, uh, je, uh, de plannen die er nu liggen, dat behelst uh, vijf uh, eensgezinswoningen. Vijf huizen, ja. ja vijf vijf huizen. huizen. Met een poort tussenin, dus uh, vier hebben er achterom. Aha. En één niet... En zijn hele plan. En uh, ja, dat is nu uh, uitgewerkt. We wachten nog even op de raadsbesluit. Maar ja, dat zal een hamerstuk worden. Ja, maar het is afgelopen. En, ja, dat wordt een hamerstuk. He. Afgelopen dinsdag ja, hebben we. De ja. commissie geweest en de uh, heeft zijn eitje erover gelegd. Dus ik verwacht nu helemaal geen problemen meer. En dan gaan we kijken hoe we daarmee verder gaan. Of ik dat zelf nog helemaal ga ontwerpen ja ontwikkelen. Of dat ik het in één keer uh, dan misschien toch nog doordoen, dat weet ik uit. Ja, de, de plannen voor die vijf huizen, was dat vanaf het begin? Of hebben jullie nog wel gedacht ja. aan uh, bijvoorbeeld nou, we acht we appartementen? Hebben we hebben wel gedacht aan appartementen, maar als je naar die wijk kijkt, dat past er niet in. Dat past er eigenlijk niet in, hè? Nee. Nou, ja, zeker ja, niet in de, de, in van de, de wijk. Land, ja. Dan moet je natuurlijk een hele lange procedure in. Ja. Dit was volgens ons voor iedereen, voor Zandvoort, voor de straat, voor de buurt, voor ons, het ah. beste plan. Ja, ja, ja, ja. En uh, nou ja, de afgelopen dinsdag in die commissievergadering was. Uh, de P van de A kon nog even met het plan om een uh, soort verzorgingshuis bij te. Uh... Nou, ik moest er wel uh... ja lachen. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Want uh, ik vind het prima dat mensen aan dat soort dingen denken. Ja. Maar op een gegeven moment was het, ik weet niet meer van welke partij, die zei. Uh, ja, maar dit is gewoon een ondernemer die met een plan indient, wat volgens onze wet helemaal gedekt is. Ja. Waar gaan wij, gaan wij nou. Nou ja, zo. En nou, ja. Vind ik het ook niet gek als je met ondernemers gaat praten. Om te kijken of er een win-win situatie ergens kan ontstaan. Ja, uiteraard. Maar goed, uh, ik heb er twee jaar over gedaan. En ik vond het wel lang genoeg. Ja, ja. <lacht> <lacht> Want je, je hebt nog even ingesproken hè, afgelopen dinsdag. Ja, ja, ja. Ik heb gewoon even uitgelegd dat uh, waar onwijs stop zijn. We kennen nu dat we wel met de kinderen doorgaan. Maar ja, ja. het aantal kinderen is ook gehalveerd Ook met ja. corona. We ja. zijn namelijk ja. buitensporten gegaan. En krijg ze maar weer eens terug. Dit is wel heel moeilijk, ja, hè? He? heel moeilijk. Ja, want jullie zijn nu doorgegaan in de oude en met de sporthal ja, nu bij ja, Blauwe ja, Tram. Ja, ja. ja, dat, ja, ja. Loopt, dat loopt nog wel? Ja, dat loopt nog wel, maar niet heel goed, hoor. Maar nee? Maar dat is, dat is minder spannend voor ons natuurlijk. Ja. En de... dus als het aan ons ligt, gaan we wel gewoon door in, in Zandvoort, hoor. Ja, toch wel, ja? Dus ja, dat is wat de bedoeling met de kinderen... Ja. ja, dat vind ik wel, dat we een beetje schat van plicht zijn ook, ja, maar... gezegd. Ja, want ik, ik, zag dat jullie, ja, ik zag dat jullie wel twee uh, hele uh, begenadigde judoka's hebben, jonge jongens, uh, bij Kennemoeho Haarlem, die het een beetje uh, een Nederlands ja. kampioenschap ja, heel goed doen. Ja, ja, ja, die doen het heel goed, maar die zitten niet in zandvoort. Nee, die zitten niet in zandvoort. Ja, nee, antwoord. dat Het is heel gehoorlijk om goede te krijgen, maar die jongen die nou zit, die doet zijn best. Ja. Oké, okay. en, en karate doen jullie ook nog, geloof ik, hè? Ja, karate hier. doen we ook. Dus we hebben vooral van jeugd, jeugdkaraten. Je uh, we hebben ook nog gedacht aan wat andere lessen. Maar uh, zeker nu Marcel ergens anders zijn domicilie heeft gevonden. Ja, ja. Dat is ook ja. voor iedereen verreweg het beste. Ja. Dus heel uh, uh, bij. Hij doet nog heel veel spinninglessen, dus uh, dat ik ja, niet meer laat. Ja, heel goed. Ja, daar is, ja. is, ja. is, is ja. hij uh, wel heel erg bekend voor in zijn antwoord, hè? Ja, maar. daar is hij de beste in. ja. ja. Mag ik mag je nog even terug naar het, uh, naar het bouwproject? Wat zeg je? Mag ik nog even terug naar het bouwproject? Want uh, ik, ja. ik vind het wel, wel spannend nu het eindelijk uh, zover is. Ja. En, en, en wanneer verwacht je de, de eerste schep in de grond? Nou, dat mag toch niet langer dan een half jaar duren hoor. Nee. Ik nee. Bang, zeg, je hebt al twee jaar bezig, dan mag je nou geen twee jaar meer overheen trekken. Dat, dat, dat moet nu wel heel snel gebeuren <laughs> hoor. Dus eind 2025 staan die huizen? Nou, ja. Dat ja, denk ja, je wel, 20 ja. We zijn ja. die huizen dus ook. Ja, en... en, en wat, wat gaan ongeveer die huizen kosten? Is, is dat al bekend? Dat zou niet weten. Dat zou je niet weten. Dat <laughs> moet eens berekend worden. Nee, echt niet. nee, ik weet echt niet. Maar het zijn geen sociale huurwoningen, neem ik aan. Nee, nee. nee. <laughs> en, uh, het kan ik kan het me niet permitteren. Nee, nou, het, dat zijn, het zijn gewoon vijf uh, koopwoningen, toch? Ik moet ook gewoon naar de supermarkt. Ja, natuurlijk. Nee, je bent gewoon ondernemer. En, uh, en, uh, ik, heb daar, uh, ik heb daar gigantisch verloren in voor de laatste paar jaren. Huh? En uh, vooral door de COVID. Uh. Ja. En... Uh, nou, hoop ik toch dat er wel wat iets, uh, iets er aan uh, over te houden, ja, inderdaad. Ja. Want, want die grond is ook van jullie, hè? Klopt, hè? Ja, het is allemaal van ons. Ja, allemaal van jullie, ja. ja, en, ja. Uh, mijn grote voordeel is dat we dat in al die jaren wel hebben kunnen aflossen. Ja. Nou, netjes, toch? Uh, nou, dat is zeker. Ja, het is een mooi appartier voor de dorpsveromenkocht. Ja, dat begrijp ik. <lacht> nou, nee, maar zo moeten we het ook zien natuurlijk. Ik bedoel, uh, jullie hebben het niet voor niks uh, destijds aangesloten. Nee, dus, uh, ik heb het jaren heel lang. Ja meegeholpen. En maar Marcel heeft het vooral met zijn personeel gedaan. Ja. En uh, nou ja, zo, zo moet je het zien eigenlijk. Ik ken hem. nieuw Haarlem loopt wel goed, Cor. Als een tierelier. Als een tierelier zelfs. Nou, dat is helemaal uh, mooi om te horen. We hebben daar wel uh, ook COVID gehad. Ja, dat bedoel ik. Dat is een dus We zitten met alle ideeën te kijken naar hoe we kunnen uitbreiden, wat we kunnen doen. Ja. Dat is ook niet zo heel erg makkelijk. Maar daar zijn we vooral aan het focussen. Oké, okay, nou dat is hartstikke mooi om te horen dat het in ieder geval goed gaat in Haarlem. En ik hoop ja. dat jullie uh, dat jullie hier ook nog uh, blijven, want de naam U is natuurlijk wel bekend. We willen graag met de kinderen in Zandvoort blijven. Die nee, begrijp ik ja. Nou, nou ja, goed. Bedankt. Blijf, wat, wat doen? Ik heb jaren gevolleybald uh, bij... Uh, oh ja? Ja, dat was hartstikke leuk bij Ken Ja, en, uh, het is jammer. Zullen jammer dat. Ja, klopt. Jullie zijn ook nog een keer geweest hè, met die judoka's. Ja, ik heb nog eens een tijdje <laughs> gedaan. Ontzettend gelachen ja. ook toen. Dat ja, ja. ja, was, ja, was een hele leuke sfeer. Ja, dat was een hele leuke sfeer ook altijd. Daar. Ja, nou ja, goed, ja, ja, iedereen ja. heeft zo zijn, zijn herinneringen aan Ken Ja, Ken ja, is, ja, is natuurlijk wel een begrip. Ja, dat is zeker een begrip. Ook in Zandvoort gelukkig. En ik hoop dat jullie nog lang hier zullen blijven. Nou, Cor, hartstikke bedankt. Uh, we wensen je heel veel succes met de laatste loodjes, zullen we maar zeggen. Gaat, en dan is het te hopen dat het binnen, binnen zeg maar, uh, anderhalf, twee jaar uh, er gewoon staat. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dan, uh, dat zou een mooie parel, parel uh, in de AE van de molenstaat zijn, denk ik. Precies. Hartstikke bedankt, Cor. En uh, uh, heel veel succes nog met Kennemieu Haarlem en uh, Kennemieu Zandvoort. En de bouw. En de bouw, natuurlijk. Graag, Hartstikke gedaan. bedankt voor je medewerking en ja, heel fijn weekend nog. Ja, Heb je deze ook... Uh, Oké, okay, bedankt. Heb je deze ook aangepast aan het project? Uh, <laughs> <laughs> Davine Michel met het duur te lang. Nee, nee. Nee, de Charlie Daniels bent oh, het. ik hier. ben echt te laat. The Devil Went The Down devil to went Georgia. Down. Ja. Daar komt ie. Ja.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 I was 63, I was staying alive, hanging at the races, hoping to drive, when they were done with the weekend, loading the cars, I couldn't get a pass, so I went to the bar, And a beer, who should come a laughing and joking in here? But Bobby Brown, the winner of the sports car race, with some friends and a girl. like that with a beautiful girl and be king of De Charlie Daniels Band was dat, met de Devil Went Down to Georgia. Uh, we hebben in de uh, studio... Erik uh, Wijs. Erik Wijs. Een zeer gang? goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Ja, we gaan het eens hebben over het komende seizoen uh, op het circuit. Ja, de, Erik de, de races is, uh, en zo. Maar eigenlijk is het al begonnen hè, met de nieuwjaarsrace. Ja, we hebben al uh, twee races op zitten. Uh, twee uh, ja, ja, ja, al? De winterrace. Ja, één race om de winterkampioenschap. Uh, die was op 7 januari, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, Traditioneel de nieuwjaarsrace. Uh, uh, met, uh, met een mooi startveld. Met uh, bekende coureurs erin allemaal. Ja, Ook uh, de Left Lake... Ja, ja Sand for Steve <laughs> Ja, ja Only Left uh, Racing. Only Left Racing. Inderdaad, oh, left inderdaad, left van uh, Martijn uh, Wijsman. <laughs> oh ja, Dat ja, ja, ja, uh, ja, uh, ja, was ja, heel mooi. leuk. En we hadden, twee weken geleden hadden we de eerste uh, endurance race van dnt Dat is uh, zeg maar... Uh, die, die organiseren een kampioenschap. Dit National heen. Racing ja, Team. Ja, ja, dat ja, ja. Dus zijn heel 5 4-5 Endurance Races. Ja. Uh, Hoe lang is dat? Het was 4 uh, uur, was 4 uur? Ja. ja. En uh, die was twee weken geleden. Dus we hebben dat erop zitten. En, uh, Met goede startvelden, want dat moet je Ja, Ja, ja, ja, op, ja. ja die, hadden, die hadden dik 40 auto's aan de start. 40 zo. auto's, ja. zo, dat is ja. wel knap. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus dat was een goed, uh, goed begin. Goed begin. Ja. ja. ja. En dan hebben we. Uh, eerste weekend van eerst zaterdag in maart hebben we de Final Four, dus dan de finale van het Winterkampioenschap. Mm. En daar gaan we ons dan weer een beetje klaarmaken voor echt het uh, reguliere seizoen. Ja, want dan uh, komen eerst de wandelaars en de fietsers en uh, komen eerst allemaal bij. Ja, in ja, uh, maart natuurlijk inderdaad. Het, uh, het weekend van Le Champion. Ja. ja. Inderdaad met uh, de. de de 30 van Zandvoort, ja. uh, dus je de omloop, de, de, de, de fietsen. Daar hebben jullie in principe niet zo heel veel met je ja, haar natuurlijk op Nou ja, het, het veert natuurlijk uh, voor het grootste gedeelte bij ons op de Ja, dat plaat, begrijp uh, ik, maar de, de organisatie Nee, de, de, de dat de, de is de shop en dank, die doen dat helemaal ja. Ja. die gebruiken ja. onze faciliteiten. Ja. En Volgende week zaterdag heb je natuurlijk ook de Night nightwalk, of Walk, ja. en die lopen die ook, via... ja. ook al een stukje over het circuit. Oh, wat leuk, Ja. En ja. ja. ja. dus op dat moment rijden we... die, kunnen ja. ook over het Op dat landen. moment rijden er geen auto's, nee, nu nee, ik En is een nachtrace. Ik heb, nog even een hele tussendoor. Ja. Dat voor ik het vergeet, want ik liep dinsdag in het dorp. En volgens mij hoorde ik een Formule 1-auto voorbij komen. Ja, dat was een Formule ja, 2-auto. Dat auto. was geen uh, Formule 1 dat was inderdaad een Formule 2-auto. Ja. Uh, dat was heel ja. mooi. Ja. Ja. Ja. En, heel, en heel veel mensen... die zakjes stil gaan staan... Ja. en... Ik was even bij, uh, bij een terras en er stonden ook een aantal Formule 1 auto's. Ja. Maar het blijkt dus de Formule nou, dat de was de Formule 2 2-noten. Ja. Dat, dat, qua geluid uh, lijkt dat er redelijk op, als op een oude Formule 1 auto. Ja, nou, een oude, oude auto, ja. Die heeft een paar rondjes maar gereden hoor. En dat was voor een film voor. Uh, uh, voor het nieuwe seizoen van de, van de Formule 1. Maar hij maakt aanzienlijk meer, meer geluid dan de huidige ja. Formule 1-auto. Uh, ja, klopt. Dat is correct. Klopt, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, tegenwoordig zijn de Formule 1-auto's een stuk stiller geworden. Ja, dat ja. klopt. Ja, ja, het ja. is waar. Het is heel grappig. Ja. Ik, uh, uh, <laughs> want hij heeft helemaal niet veel gereden. Je kreeg meteen een appies. Het, appjes. Appjes. Ja? Wat rijden hebben ja, ja. jullie? Uh, je ziet een stroom van zandvoorters uh, naar de ja. komen op de fiets. Uh, <laughs> en op de, laat alles uit hun handen vallen. Ja, ja. Om te kijken <laughs> wat er allemaal ja, Ik ja, ja, ja, ja. ja. de die neiging, Ik had die neiging ook. Maar toen had ik dacht, misschien gooien ze het hek wel dicht. Nee, nee, nee. Het hek was open en ik zag ook uh, daarna op, uh, op Facebook, uh, zag ik wel wat posts uh, van, de, ja. van het bedrijf van de auto, dat mensen die waren er kijken en, uh, en gingen zeggen. Ja, wat de meeste al... mensen vonden het geweldig. Ja, ja nee, nee. Was het ook... dat, dat blijft in Bloemel dus ook. Eerlijk, Zandvoort. ja. uh, ja, ja, ja. uh, uh, De zandvoorts genieten van het geluid van het circuit. Absoluut. Uh, op. Ja, nee, dat was, uh, ja, behalve Karel van over dan. Maar... Een uitzondering daar geloof ik. Een uitzondering. Ja. Ja. Nou, ik, ik vond het wel grappig, want na de eerste jari, het viel het wel mee. Ja, dat klopt. Ja, dat dat ik wel ja wel. Formule 1 dan. Hè. Ja, ja, ja, ja. Want die postjes maakten nog meer geluid dan, dan. Nou ja, dat zijn de heriemakers. Ja, ja, dat is in feite de heriemakers. Ja, ja. ja, ja. Laten we het weer van. even hebben over Harriemakers. Want na de lopers gaan we, uh, gaan we echt uh, gaan we het rezen. programma ja. doen. Ja, dat klopt. Uh, beginnen we beginnen met paas eigenlijk uh, Dat traditioneel. Uh, dus het dus uh, uh, inderdaad. Ja, uh, ah, dat valt wel mee, want ja. het zijn allemaal gedempte ja. auto's. Ja. Maar uh, ja, dat begint echt van ons het nationale seizoen. En we hebben in april hebben we al een. Uh, een, een groot aantal raceweekenden. Drie, drie al in, in totaal. En dat gaat eigenlijk zo door tot, uh, tot, uh, tot en met juli. Uh, daarna zijn we natuurlijk weer uh, een tijdje dicht uh, in uh. de opbouwperiode voor de Formule 1. En, hoeveel, uh, en hoeveel, weken weken afband, je, hoeveel weken ben je Ja, ja zes, zeven weken. Tof bij elkaar wel? is dat het gewoon stil ligt uh, door die uh. opbouw. Ja. Dus dat is 27 augustus, dan ben je echt... Uh, vanaf, vanaf, begin... 1, vanaf 1 augustus zijn we dicht. Zo. Ja, ja. Ja, ja. Uh, uh, ja, dat is nog vijf weken ongeveer, ja. vier, vier ja. vijf weken. Ja, vier weken opbouw en vier, ja. vier weken. Ja, en jullie krijgen nu al de, de inschrijvingen van allerlei klassen, et cetera. Neem ik aan dat jij ja. ziet wat voor startvelden het worden. Of tenminste, jij kan ja, nu klopt. al een indruk uh, hebben van... Met, uh, voor de ene serie is dat wat duidelijker dan de andere. Ja. En wat natuurlijk ook heel leuk is, we terug op onze kalender uh, de DTM weer. Dat ja. uh, natuurlijk een aantal jaar niet de ja. uh, Zandvoort geweest. Uh, en die uh, hebben deze week hun inschrijving gesloten. En die hebben een uh, vol startveld. Dus die komen met 25 uh, oh, met, met, auto's. Komen, hier. Yeah. Maar hoort ze ook over de boulevard weer? Uh, nou, ik denk dat ze daar <laughs> echt geschikt voor zijn. Ik weet dat ze... Ze wilden reclamefoto's maken. Yeah. En toen zijn ze naar beneden gereden. Ja, dat klopt. Ja, maar dat was nog. dat was, met, uh, dat was, nee, was niet met. DTL nog eens auto's zelf. Dat was met van die safety cars. Dat? Oh, safety cars. Ja, we ja, we, ja, gedaan. Ja. Ja, ja, ja, Welke merken doen er nog mee? Ja, uh, het, nou, he? het, is, het is wel een, een andere opzet dan dat ja, het vroeger he? was. Hè, vroeger was het echt een kampioenschap. Met uh, Mercedes, BMW. BMW, en, ja. Mercedes en Audi ja, ja, ja. en drie, De drie grote Duitse fabrikanten. Ja. Dat is het niet meer. Uh, het is nu een, uh, een ander reglement. Ze rijden nu ook volgens een GT3-reglement. En daarvoor zijn meer merken actief. Mm -hmm. uh, het is nog steeds Audi, BMW en Mercedes. Maar ook. Uh, uh, Porsche, uh, Ferrari, ja, ja, ja, Leclerc, ja, ja. Uh, dus het okay. is veel breder. Uh, uh. Dus meer merken. Uh, maar er zit wel echt goede steun van die fabrikanten achter. En het is echt en een goede coureurs, zou ik verstaan. Uh, echt alleen maar professionele ja, coureurs. Ja. Dus dat gaat echt wel een spektakel worden. Het was ja. die, uh, die DTM met de drie merken. Die, uh, uh, dat was natuurlijk ook een soort van, ook van concurrentie. Ja. Maar als je nu zegt dat Ferrari mee gaat doen... gaat hij ook dan uh, uh, proberen in die, in die pool van concurrentie te gaan zitten. Uh, ja, dus Zeker, ja, die doen natuurlijk mee voor de winst. Ja. ja. Nee, ja, absoluut Ze nee, We zetten ja. wel een Formule 1 auto in hoor. <laughs> nee, maar ik bedoel, nee, die, die, die, die pool van DTM, dat was natuurlijk ook reclame voor je automerk. Ja, maar dat ja, is natuurlijk ook. Dat is nog steeds natuurlijk. Ja, ja. Ja. Dus dat, maar ook uh, omdat je nu uitbreidt met, met Ferrari, Lamborghini. Ja. ja, maar die willen ook auto's verkopen. Tuurlijk, dus ja. die, uh, die willen graag winnen hmm. van de uh, van NWMers. Hmm. Dus. Dus, uh, nou, DT... Met Ferrari gaat het wel goed. Ik las een uh, stuk in de krant dat uh, hun winst ontzettend uit elkaar gesprongen is. Ja. Ja, en helemaal de richting Saudi-Arabië. auto automerken <laughs> doen <het> gewoon <laughs> ja, dat gewoon heel erg goed op dit moment. Ja, uh, dat ja. geldt niet alleen voor Ferrari, maar dat geldt voor al die Luxemerken. Ja. En uh, na de DTM, wat gaan we dan doen? Uh, nou ja, eigenlijk voor de DTM nog, is is nog een belangrijke ding om te noemen, dan hebben we de historische Camp Dat is heel belangrijk. Dat ja. is natuurlijk uh, eigenlijk punten, het, uh, nou, ja, misschien uh, voor heel veel mensen het mooiste weekend van, uh, van het jaar uh, op het circuit. Uh, we hebben weer een prachtig startveld en, en dit jaar een, een extra leuk tintje, een bijzonder tintje aan de Historic Company. Het circuit bestaat dit jaar 75 jaar. Okay. Uh, hmm. En dat uh, gaan we tijdens het weekend van die Historic Company, gaan we dat ook wel uitgebreid... Ja, uh, 48 natuurlijk. Ja, het was begin op. augustus, ik zeg uit mijn hoofd 6 augustus, of 8 ja. augustus uh, 1948 was de eerste race. Ja. ja, dan zitten we natuurlijk net in die opbouw nee. van, de, van de Formule 1, dus dan zijn ja, we nee, geen race dus kunnen we ja. niet echt wat organiseren. Maar die Historie Grand is daar natuurlijk hartstikke geschikt voor. Ja, hè, zeker. Om, uh, om onze verjaardag uh, te vieren. Hoe ga je dat doen? Uh, Doe nou, daar zijn we nu volop mee bezig. Met, met, met een werkgroep. Uh, op het Civi gaan we natuurlijk dingen doen. We gaan kijken of natuurlijk wat speciale auto's... Hmm. die, die ja, belangrijk zijn of iconisch zijn geweest... in de Historie van het Civi. Om die weer hier te hebben... Uh, we werken natuurlijk weer samen met het museum, gaan we werken om een uh, tentoonstelling uh, te maken. Is het een verjaardagstentoonstelling? Nou ja, dus, dat zal binnenkort bekendgemaakt worden. Wat, wat oh. ideeën, en, en er zijn nog wat andere ideeën, maar uh, zeker ook die parade uh, naar Zandvoort op zaterdagavond, uh, dat is dan nu 17 juni, uh, ja, zal ook in teken staan voor 75 jaar uh, Sigrid. Dus dat gaat uh, ja, een leuk feestje. worden. Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Ja. ja. Ja, we gaan het niet hebben over de problemen die er zijn met politiek zandvoort. Met de, met de DGP. Dat, uh, nee, ik zie je hier niet namens de circuit. Niet namens nee, we, zijn hier, we zijn hier voor het programma. <laughs> jij bent head of race op, uh, uh, operations. Ja, Zoals van, dat van het mooi Klopt ja. om, om het eens in Nederlands te zeggen. Maar dus dus dat heeft gaan we, alles te maken met alles op de circuitplaats. Vindt, ja, je, daar niet gaan we niet over hebben. <laughs> Wat, uh, die FIA die neemt natuurlijk een heleboel uh, over, hè? De, ja. de Formule 1-organisatie. Jij bent uh, chef autoracers. Wat is jouw bemoeienis mij dan? Uh, nou ja, kijk, de FIA de is natuurlijk de, de autosportbond en die is verantwoordelijk voor de regels en de veiligheid ja. op de circuits. Uh, uh, eigenlijk zijn die de, de sportieve organisator van de Formule 1. En FOM uh, Formule 1 Management, is eigenlijk de commerciële exploitant van de Formule 1. Ja. Uh, nou, mijn taak uh, als, van Race Operations valt echt onder die sportieve tak. Hè. Wij moeten zorgen, ik met mijn team, dat alles wat op het circuit gebeurt, tussen, ik zeg altijd maar tussen de vangredelen, dat dat volgens de regels gaat mm -hmm. en dat dat veilig gaat. Uh, dus dat daar uh, alles op ingericht is qua marshals, qua uh, medische voorzieningen, brandweer, nou, noem alles maar op. Uh, dat er ook uh, scooters scrutineers zijn om alle auto's te, te checken of ze de juiste banden eronder hebben zitten, of ze het genoeg mm -hmm. wegen. Uh, ja, dat de coureurs goed in de goed dat is allemaal, Dat valt allemaal onder, ja. onder, onder zeg maar, mijn, uh, mijn clubmensen. Kun je al iets de, zeggen? De auto's, de, de auto's zelf en het team zelf, dat regelen zij? Ja, nou ja, dat, dat, dat regelt. Die staan niet direct onder de via. Wij zijn eigenlijk, wij staan in dienst van de FIA tijdens, okay. dat, uh, tijdens ja. de discussie. Kun ja. ja. je al iets zeggen over het omlijstende programma? Ja, om zeker. Uh, ja, dat, uh, dat bestaat dit jaar sowieso uit de Porsche Supercup weer en de Formule 2. Uh, en daarnaast oh, ook de formule, de formule 1 natuurlijk. Ja, Formule 3, uh, formule 3 kom, vorig jaar wel. komt niet dit jaar. Die was komt, dit, vorig jaar komt wel. Die kom dit jaar niet. en, en, en De vrouwen, ja, bestaan die nog? Die, die vrouwen? bestaan, vrouwen? zeker nog. Uh, althans, deze nieuwe klasse uh -huh. uh, dat, uh, uh, voor, voor, voor, voor vrouwen. En die, dat is de, uh, die, die, die, die komt ook in Zandvoortrijen, maar tijdens het oh. DTM weekend. Dus in juni oh, zijn oh, het die DTM DTM ja, is dat, dat ja. Een, ja. Ik kan me herinneren, vorig jaar zijn de W-series gestopt. Ja. Ja. En uh, degene die daar nogal wat uh, in de melk te brokken had... die zei, we gaan net zo lang door tot we weer een nieuwe uh, serie kunnen. Ja, dus ja die, toch komt, die komt. En die, uh, die rijdt hier ook in Zandvoort. Leuk. Tijdens de in juni. Ja, dat is een uh, Bijzke-visser. Uh, ik mee. weet niet of Bijske uh, gaat meedoen. Die ja. was natuurlijk, uh, deed wel twee jaar geleden. Ja. Weet het wel. Een andere mei, meisje, Emily de Heus, die gaat sowieso meedoen. Uh, maar of Bijzke gaat rijden, ik weet het niet. Dat uh, zullen we het zien. Maar ja. Uh, uh, ja, het is zeker ja. leuk dat we die klanten ook hier hebben. En wat gaan we na de Grand Prix allemaal nog zien? Uh, na de Grand hebben we zeker ook nog een hele mooie uitsmijter in oktober. Uh, de G2 World Challenge. Uh, die we, hebben we de afgelopen paar jaar ook al in Zandvoort mm. gehad. In, in juni de afgelopen twee jaar. Uh, maar die komt nu in oktober. Uh, en dat is leuk. Dat is ook de finale van, uh, van, van dat kampioenschap. Oh leuk. Uh, dus ja, dan uh, als het even meezit, uh, wordt de titelstrijd hier besloten. En, uh, dat is het mooiste. Zo leuk. Ja, dan, ja. daar komt een mooi weekend mee. Dus dat hebben we nog in oktober. En natuurlijk hebben we nog wat, wat nationale klassen ook die, uh, van, uh, mm -hmm. van die, die hun uh, kampioenschappen dan eindigen in Zandvoort. Uh, maar goed, uh, zover is het nog niet. Eerst maar eens beginnen met taarsen. Hoe gaat het met nou, de uh, expressatie verder? Want uh, ik, als, als ik die agenda zie, bijna elke dag is bezet, bezet. Ja, dat Als het klopt, niet meer blekemolen is, klopt. dan is het wel... Ja, uh... Zeker vanaf, uh, vanaf maart weer. Ja, en uh, nu zitten wij nog wel in onze rustige periode. Ja. Uh, het is nu natuurlijk uh, ja, nog vroeg uh, donker en laat licht. Uh, ja, uiteraard. Ja. Uh, vochtig, ja. koud. Dus het is nu niet echt, uh, echt hoofdseizoen. Maar vanaf uh, ja, begin maart uh, begint dat dan, weer toe te nemen. Uh, en dan is het echt druk tot, uh, ja, tot eind juli. En dan zijn we natuurlijk zeven weken gesloten. Ja. Ja. En uh, ja, daarna zit je alweer een beetje in de, in de, in de naam ja. van het seizoen natuurlijk. We zijn aardig bijgepraat uh, ja. over het programma uh, nou, uh, 2023. Uh, ik hoop dat je nog een keer langskomt om uh, wat meer te vertellen over het 75-jarige bestaan. Zeker. Als, eraan, als daar wat meer bekend over is, ja, dan uh, de, de, dat, dat de zal welkom... de komende weken wel, uh, de komende maand zal dat zeker wel allemaal bekend okay, zijn. Nou, dan, uh, dan kom ik graag nog een keer langskomt. Dan kunnen we ja, het programma ook eens doornemen. Ja, hartstikke, hartstikke, hartstikke, hartstikke leuk. Hartstikke bedankt, uh, Erik. Uh, Erik. Graag gedaan. En Dank. Ik, ik wens je nog een heel fijn weekend. En wij gaan afsluiten. Ja, wij, wij, afsluiten gaan, uh, wij gaan afsluiten. En uh, wij danken uh, Pim Groof voor de techniek. Ja, absoluut. En uiteraard de muziekkeuze die passend bij de onderwerpen waren. Mooie nummers voor de redactie en ja. de presentatie. Dankjewel. Uh, mijn naam is Ben Zonneveld... en ik wens jullie allemaal een prettig weekend... en tot volgende week.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 al een tijdje en we moeten door Dus voor de laatste keer het spijt me Het duurt te lang oh, Het duurt te lang Sta stil Wat jij wil Wat ik wil Het duurt te lang